Bismillah wa salatu wa salam ala ra'sulillah wa ala alihi wa sahbihi wa Amma bad. We gaan inshallah verder met de les van de Sira. En nadat Quraysh zich als obstakel had opgeworpen op de weg van de da'wah, ze hebben alles aan gedaan om Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tegen te houden. Haar inwoners hebben alle. Mogelijke middelen ingeschakeld om de profeet vrede zijn met hem te bestrijden. En voornamelijk nadat zijn oom en zijn vrouw het leven hadden gelaten, besloot de profeet sallallahu alayhi wasallam sallam uit te wijken naar Ta'if, de woonplaats van een stam genaamd Thaqif. En hij koesterde diep in zijn hart de wens. ...dat deze mensen ontvankelijk zouden zijn voor zijn duwen. Hij hoopte dat deze mensen hun harten zouden openen voor de duwen van de islam. Dus hij vertrok naar Ta'if samen met Zayd ibn Haritha. En hij verbleef daar voor een bepaalde periode. Hij verbleef daar voor een bepaalde periode... ...maar vond tot zijn grote ongenoegen geen gehoor bij de mensen... En hij ontmoette daar drie van de vooraanstaande mensen van Thaqif. Deze drie mensen waren Abdu Yalayl en Mas'ud en Habib Banu Ma'mar. Ma Al-Qurashi, Al-Jumahi. Drie vooraanstaande mannen. En hij nam plaats in hun zitting. En nodigde hen uit naar de islam. Hij vertelde hen dat hij een boodschapper was die gestuurd was naar de mensheid, hij sprak hen aan op hun valse overtuiging, want zij aanbaden, zoals jullie weten, stenenbeelden. Dus hij sprak ze aan op hun valse overtuiging. Eén van hen, van deze vooraanstaande mensen, riep na het horen van deze woorden van de profeet Vrede zij met hem, ik verscheur het kleed van de kaaba, als jij door Allah gestuurd zal zijn. Met andere woorden kan het niet geloven. Als jij door Allah bent gestuurd. Dan zal ik het kleed van Kaaba verscheuren. De tweede persoon zei. Allah heeft niemand anders kunnen vinden dan jij. De derde persoon reageerde in vergelijking met de andere twee verstandiger. En hij zei. Bij Allah. Ik zal jou niet meer spreken. Als jij werkelijk een boodschapper van Allah bent, dan is het niet gepast om jou tegen te spreken. En als jij liegt over Allah, dan ben jij het niet eens waard om op te reageren. En daarna stond de profeet, sallallahu alayhi wa op met een gevoel van verslagenheid. Een gevoel van verdriet. Het is weliswaar een profeet, maar ook een profeet ervaart hoe het is om verdrietig te zijn. En verslagen te zijn. En dat was de profeet vrede zijn met hem. En hij zei tegen hen. Tegen die mannen. Die daar zaten. Als dit jullie antwoord is. Houd dan mijn zaak tenminste verborgen. Maar. Ze hielden zich niet aan hun afspraak. En zij hitsten de mensen op. Tegen de profeet vrede zijn met hem. En de profeet sallallahu alayhi wasallam, Werd dan ook door hun kinderen. Door hun slaven. En door hun dwazen. Achterna gezeten en met stenen bekogeld. Zijn voeten, sallallahu alayhi wa sallam, zaten helemaal onder het bloed. En hij kon geen kant op, sallallahu alayhi wa sallam. Dus zie wat de profeet niet allemaal heeft moeten verduren, meemaken, omwille van deze boodschap. Maar desondanks liet de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, zich niet kisten. Hij liet zich niet kennen. Hij gaf niet op, sallallahu alayhi wa sallam. Hij nam hetgeen wat hem overkwam met genoegen aan, en wende zich smekend tot zijn Heer, en hij vroeg hem, O Allah, tot u doe ik mijn beklag over mijn zwakte, mijn radeloosheid, en de minachting van de mensen ten opzichte van mij. O meest barmhartige, u bent de Heer van de zwakker, en mijn Heer. Aan wie laat u mij over? Aan een vreemde die mij niet kent, of aan een vijand die mij onderdrukt. Als u niet boos bent op mij, dan doet dit mij niks. Maar uw barmhartigheid is groter dan dit. Ik zoek mijn toevlucht tot het licht van uw gezicht, dat de duisternissen in licht heeft doen opgaan. En dat het wereldse en het hiernamaals goed maakt. Tegen uw toorn die mij treft, of uw woede die mij overkomt. Ik blijf u tevreden stellen totdat u tevreden bent en er is geen macht of kracht buiten die van u. Overgeleverd door Ibn Ishaq. Mooie woorden van de profeet sallallahu alayhi wasallam zelfs op zo'n moment hij kan geen kant meer op en toch spreekt hij deze prachtige woorden uit die getuigen van zijn grootheid, die getuigen van zijn ...sterke overtuiging... ...sallallahu alayhi wa sallam. Op de terugweg... ...werd hij overschaduwd... ...door het gevoel van verdriet... ...en machteloosheid. Vanwege het feit... ...dat de mensen zich... ...hebben afgewend... ...van het licht... ...dat Allah subhanahu wa ta'ala... ...naar hun heeft gestuurd. Een licht... ...dat hun redding in het wereldse... ...en in het hiernamaals ...betekent... En op dat moment daalde Jibril neer. Vergezeld door de engel van de bergen. Een engel die belast is. Jullie weten dat engelen schepselen zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. Gemaakt van licht. En in ieder van hen is belast met een taak. En een van die engelen is belast met de bergen. Hij daalde neer Jibril Samen met de engel van de bergen. En hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Voorwaar. Allah heeft de woorden van jouw volk aan jou en hun antwoorden gehoord. Daarom stuurde hij de engel van de bergen naar jou. Om hem te gelasten. In zaken jouw volk. Met andere woorden om hem opdracht te geven. Om hem opdracht te geven. Om hetgene te doen wat je maar ook behaagt. Vraag het maar. Hij zal het doen. Hij is tot jouw dienst. Deze engel, deze grootse engel, in zaken jouw volk, met wat jij maar wil. Waarna de engel van de bergen, de profeet, groette. Hij groette hem en zei, o Mohammed, als jij wilt, smijt ik de Achsebeen op hen neer. De Achsebeen, oftewel twee bergen, nabij Mekka, gigantische bergen. Ik verpletter deze op hun hoofden zodat zij weten wie Mohammed werkelijk is. Hij, vrede zij met hem, zei wel nee. Wat ik wens, is dat Allah uit hun lendenen mensen doet voortkomen. Dus uit hun mensen doet voortkomen. Die Allah alleen zullen aanbidden. En geen deelgenoten aan hem zullen toekennen. Zie hier de barmhartigheid van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa Ondanks het feit. Dat ze hem heel veel hebben aangedaan. Als wij terugblikken. Op de tijd die de profeet heeft doorgebracht in Correis. En wat hem niet allemaal is aangedaan. Sinds het begin. Hij is bespuugd. Hij is geslagen. Zijn metgezellen werden gefolterd. Zijn metgezellen werden gedood. Zijn metgezellen werden verbrand. En ga zo maar door. En toch op dat moment. Als hij terugkeert. Naar Mekka onderweg. Naar Mekka, op de terugweg, komt de engel van de bergen. Jibril samen met de engel van de bergen. Als wij het waren, beste mensen, en ik weet hoe wraakzuchtig wij zijn. En iemand heeft ons iets aangedaan. En de engel van de bergen vraagt ons. Zal ik al-Aqshabeen op hen doen neerstorten? Dan zeggen wij, doe er maar tien. Niet twee, maar tien. Zo wraakzuchtig zijn wij. Maar zie hier. De grootheid van Mohammed. Hij zegt. Wel nee. Het gaat hem niet om de wraak. Het gaat hem niet. Om het vernietigen van Korees. Hij zegt wel nee. Wat ik wens is dat Allah. Uit hun lendenen. Mensen doet voortkomen. Die Allah alleen aanbidden. En geen deelgenoten. Aan hem zullen toekennen. Uit deze overlevering. Blijkt werkelijk hoe groot de genade van de profeet was ten opzichte van zijn volk. Het is dan ook gepast om de volgende woorden van een dichter te citeren aan te halen. Prachtige woorden. Waarin deze eigenschap van de profeet en andere eigenschappen worden benadrukt. Hij zei namelijk, en als jij genade toont, dan ben jij een moeder of een vader. Zij beide zijn het die in het wereldse de meest genadigen zijn. En als jij een belofte afneemt of afgeeft, dan gelden al je beloften als trouwelijk en toegedaan. En als jij preekt, schudden de preekstoelen op hun grondvesten. Jij brengt de bijeengebrachte in verroering en de harten tot tranen. Ik durf te zeggen dat zijn genade zelfs de genade van een moeder en een vader overtreft. zal Allah wa En dit is een voorbeeld daarvan. Ondanks het feit dat deze mensen hem hebben bevochten, bestreden. Ze hebben aanslagen op zijn leven gepleegd. En toch zegt hij nee. Ik hoop dat er uit hun lenden mensen voortkomen die de islam zullen dienen. En dat is ook gebeurd. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar de grootste vijanden van de profeet. Wie waren dat? Abu Jahl. Wie is uit Abu Jahl voortgekomen? Ikrima. Ibn Abi Jahl. Een grote strijder op de weg van Allah. Subhanahu wa als je kijkt naar al walid ibn al-Mughira. Een grote vijand van de profeet. Wie is uit hem voortgekomen? Khalid ibn al-Walid. Dus Allahs vrede zij met het boegbeeld van leiding... Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zoals er ook wel in het Arabisch wordt gezegd: Zolang de bries wijt en de duiven koeren in de bomen. Dus de vraag was: Moet ik de achsabeen op hen neersmijten? En als Mohammed sallallahu alayhi wa sallam boos wordt, raakt Allah subhanahu wa ta'ala boven zijn troon, vertoornd omwille van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dan is hij boos omwille van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toen de profeet. Mekka bereikte, weigerde Quraysh hem binnen te laten. Zij beschouwden deze actie van de profeet sallallahu als verraad. Dus de profeet besloot toen Abdullah ibn al urayqit zo heet hij, Abdullah ibn al urayqit te sturen naar al ibn al een van de voormannen van Quraysh, Met de vraag of hij bereid was de profeet bescherming te bieden, maar al weigerde. Daarna benaderde hij... ...Suhayl ibn Amr... ...ook een van de voormannen van Koreis. ...maar ook die weigerde. En het werd steeds lastiger voor de profeet... ...wat moet hij doen? Daarna stuurde hij... ...Abdullah ibn al -Urayqit ...naar Mut'im ibn Adi. Die zich wel bereidwillig... ...toonde. Hij zei tegen hem... ...laat hem Mekka binnenkomen. Laat Mohammed Mekka binnenkomen. En de volgende dag... Stapte hij bewapend met zijn wapen, met zijn zwaard en zes of zeven van zijn zoons af op de Kaaba. Hij ging daar naartoe. Jullie weten, de Kaaba was de verzamelplaats van iedereen. Als je iemand wilde spreken, dan trof je hem aan bij de Kaaba. Daar kwam iedereen bij elkaar. Dus hij stapte af op de Kaaba, want hij wist dat de grote mannen van Corée's daar aanwezig zouden zijn. Dus hij stapte af op de Kaaba samen met zijn zoons. En hij gaf vervolgens opdracht aan de profeet om Tawaf te verrichten. Hij zei Mohammed ga maar Tawaf verrichten. Dus de profeet sallallahu alayhi wasallam deed dit dan ook. Toen Abu Sufyan dit vernam, het hoofd van Quraysh, liep hij op Mut'im af. Met de vraag of hij Mohammed bescherming had geboden. Mut'im bevestigde dit. Hij zei ja, heb ik gedaan. Wanneer Abu Sufyan tegen hem zei, dan zullen wij jouw bescherming aan hem in ere houden. En zo kon de profeet sallallahu alayhi wa sallam ongestoord de laatste dagen of de resterende dagen in Mekka doorbrengen. Want de tijd van zijn hijra, immigratie, komt steeds dichterbij. En de profeet sallallahu alayhi wa is, de, is deze goede behandeling van Muta'im nooit vergeten. Vandaar dat toen zijn zoon Jubeir later met de profeet kwam onderhandelen over de krijgsgevangenen van Badr. Toen hij kwam onderhandelen. Toen de profeet de slag van Badr had gewonnen. En een groot aantal mensen van Korees gevangen had genomen. Toen kwam Jubeir met hem praten daarover. Onderhandelen. Toen zei de profeet sallallahu tegen hem. "Asmutaim, ibn Adi. Dus, jouw vader met andere woorden, nog in leven was geweest en hij mij om dit schorm had gevraagd, dan had ik ze aan hem gegeven. Natuurlijk als wederdienst voor wat hij voor hem heeft gedaan toen de tijd. Ik wil het voor vandaag hierbij laten.